streepje ask. Hey, hey, goedemiddag. Het is uh, net na drie en getrouw iedere week gaan wij dan weer starten met het Bartimeus i ask vragenuur. En deze keer is het van 5 oktober. Ik ben uh, goed deels weer hersteld. Het grote gehoest lijkt over. Tenminste voor een, uh, het, het merendeel. Dat was vorige week niet best. En... Uh, ik kreeg van de week van iemand een goede tips. Die zei van je had hem eigenlijk gewoon helemaal niet door moeten laten gaan vorige week. En eigenlijk hadden ze gelijk. Nou ja, oké, okay. in wijsheid heb ik dit aangehoord en uh, zal daar de volgende keer naar handelen. Wat gaan we doen? Uh, we krijgen eerst het uh, e-ask vragen uh, die daar binnengekomen zijn. Dat zijn er twee. Eentje over een uh, kalender van een iPad die gaat mens hopelijk doen. Oh, mijn microfoon komt tegen me lang. En uh, een aantal dingen over iOS 6 die ga ik afhandelen. Uh, die waren van Kees Rijman, die had zoiets van nou ik gooi alles gewoon in één bericht en dan uh, krijg ik gewoon een antwoord, nou, dat kan ook. Vervolgens gaat Nens uh, ons uitleggen hoe je een wekker uh, kunt zetten met eigen geluid, dat vind ik, uh, vind ik stoer, leuk. Dan kom ik aan de beurt met de Via-app. Dat is een, een appzoeker van een Amerikaanse club die naar apps zoekt waar, v, uh, die toegankelijk zijn. Voor voice-over of eventueel voor vergroting. Dan komt mens met assisti assist, nou, assistive touch. Dat zijn gebaren die je zelf moet kunnen maken om dingen te doen. Ik uh, moet eerlijk zeggen, ik weet er weinig van omdat je dat met iOS 5 niet samen kon gebruiken. En bij iOS 6 kun je dat wel voor het eerst samen gebruiken met VoiceOver. Dus ik ben benieuwd wat daaruit komt. Ik ga me bemoeien met de app die de vorige keer al naar gevraagd werd, Voice Dictation. En ik had er eerst even naar gekeken. En toen had ik gezegd: Nou, dat is echt een mooi ding. Daar, uh, die ga ik behandelen. En vervolgens komt Nens met uh, GestureMatic. Dat is ook iets wat met gebaren gaat. En dan alle vragen die nog uit de chat komen. En. Uh, waar we mee aan de slag gaan. Even kijken, Nens, heb jij een opname lopen? Ja, heb ik lopen. Top. Uh, we zijn nog steeds Tomloos, die komt de volgende week er wel weer bij. En dan uh, mag hij vijf items doen volgens mij. Zal, ik zal hem leren. Um, er was een vraag van Ronald Willering over uh, het gemengd gebruiken van een agenda op een iPad. Ik heb hem aan jou doorgestuurd, Nens. Heb jij tijd gehad om daarna te loeren vanmorgen nog? Um, nee, volgens mij heb ik er niet echt naar gekeken. Maar uh, als je twee verschillende agendas aanmaakt... ...dan kun je ook filteren om welke agenda je wil zien. Dus ik denk dat het zo simpel is. Maar uh, als je het echt wil weten, dan moet ik dat even uitzoeken. Oh, daar heb je straks bij die via misschien wel tijd voor. De vraag was eigenlijk van oké, okay, hij gebruikt een agenda... ...zijn vrouw gebruikt een agenda. Dat wordt keurig aangegeven door kleurtjes. En dat, uh, die spreekt de voice-over niet uit... Maar nu was het volgens mij wel zo dat. Tot versie 5.1 of zo. Dat hij de naam van de agenda erachter zette. En ik denk dat hij mogelijkerwijs 6.0 heeft. En daar doet hij dat inderdaad niet meer. Maar ik weet niet of dat ook voor een iPad geldt. Dus misschien, misschien even mogelijk om daar straks naar te kijken. Oh, er was ook nog een vraag van uh, Letty Lange. Nog een vraag over Word-documenten op de iPhone. Even kijken. Er is trouwens een leuke optie bijgekomen wat mij betreft. Um, dat je nu ook dit soort mailtjes per regel kunt lezen. Dus dat is wel makkelijk en dat is nu wat ik nu ook even ga doen. Ja, Kees zegt dat hij uh, bij het invullen van een wachtwoord eerst twee keer op de capslock moet drukken voordat hij dat uh, kan doen. Uh, dat zegt mij helemaal niks, maar het, het, het, de reden waarom mensen vaak twee keer op capslock drukken is om te horen of het toetsenbordje aanstaat. Maar ik weet niet waarom dat echt zou moeten. Wat ik wel weet is als ik uh, met zo'n 1359 toetsenbordje, waar je dus je iPhone of iPad gewoon echt op kunt zetten, uh, zeker onder iOS 6 heel vaak dubbele tekens krijg en onder uh, iOS 5 had ik heel af en toe een dubbel teken. En het invullen van wachtwoorden met, uh, met een toetsbord, dat gaat wel eens fout. Ik heb daar afscheid ook wel eens over horen klagen. Ik weet niet of dat inmiddels nog steeds zo is. Als dit gaat het inmiddels goed, uh, dat invullen met van, van wachtwoorden bij jou. Ja, ik, uh, ik ben er weer. Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er nogal eens last mee, dus ik doe het eigenlijk altijd maar met mijn vingertjes. Nou, misschien moeten we daar dan toch eens een keer wat kritischer naar kijken. Want uh, dat geeft af en toe uh, uh, ellende. Dus Kees, hier heb ik voor jou geen antwoord op. Ik neem aan dat je gewoon weet dat je met uh, pijl op dat ding actief moet maken. En dan moet hij uh, tekst gaan invullen. Wat ik ook wel eens een keer als probleem heb gezien is dat um, als je sowieso uh, dubbel tikt op een tekstveld, dat hij de letters niet uh, in de tekst gaat zetten, maar dat hij de letters als, als internetsprongen gaat uh, uh, interpreteren. Bijvoorbeeld dat de R gaat dan naar een radio-button en een H gaat naar een heading en zo. En dan moet je je toetsenbord ongeveer uit en weer aanzetten en dan doet hij dat, uh, doet hij dat beter. Dus misschien uh, is daar van broeder Apple nog wat te leren. Hm, daar heb ik niet naar gekeken. Daar zal ik straks even naar kijken als Nens uh, bezig is. Dat is dat tikken vanaf je keyboard. Dat kan nu gelukkig met um, Command, Option, Shift en M van Marie daarmee kun je dus ook apps uh, verschuiven en dan moet je dus in theorie ook, ook mappen een andere naam kunnen geven volgens mij is het zo dat als je de map als, nee, als je op een item dubbeltikt gewoon op, op, op, bijvoorbeeld op je agenda dubbeltikt en vasthoudt dus met shift Control m dan uh, dubbeltikt op de mapnaam dat die dan meteen uh, veranderbaar is Dus uh, hoe noemen ze dat Wijzigbaar. Maar nogmaals, ik kijk er zo even naar. De zin app doet het niet. Nou, ik heb echt geen idee, Kees. Dat zal ik doorgeven aan de bouwers van de zin app Of ze daar naar willen kijken. Je zei dat je mailstuk beter liep onder iOS 6 in plaats van iOS 5. Nou, dat is goed te horen. En je vroeg daar of je de inbox in één keer kon leegmaken. Nee, dat kan niet. Dat kan alleen als je het account weggooit. wordt ook je inbox uh, leeggemaakt. Maar ik neem niet aan dat je dat de oplossing is die je graag wil. Wat wel kan is, je hebt rechtsboven in een wijzigknop en dan kun je alle mailtjes dubbeltikken en dan uh, worden ze geselecteerd en dan heb je onderin een verwijderknop. Als je in een conversatie bent, dus als je uh, berichtregels aan elkaar leest, zodat als berichtjes die over hetzelfde gaan bij elkaar blijven staan en je tikt zo'n ding open, dan heb je ook een wijzigknop. Als je die dubbeltikt, heb je wel een verwijder alles. Maar dan verwijder je dus alleen maar berichten die binnen die conversatie uh, zijn. En die hele inbox in één keer leeggooien ja, is natuurlijk ook wel een redelijk drastische maatregel. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat er gewoon niet in zit. Dan schrijf je ook nog dat je met de hond in de regen uit moet en dat je daar niet blijven wordt. Dat snap ik wel. Dan ga ik even door naar uh, de vraag van Letty over uh, een goede tekstverwerker. Ja, dat blijft altijd een lastig ding. Vindt pages vindt ze niet prettig met de braille regel. Ik moet zeggen, ik vind dat zelf nog wel meevallen. Maar nu ben ik ook niet een hele grote schrijver. Um, ik vind die drop text, vind ik wel een mooie editor. En die is ook heel simpel eigenlijk. En je hebt... Write heet die, geloof ik. Er is een podcast geweest waar Nancy uh, na een aantal... ...en uh, tekstwerkers dingen gekeken heeft. En die zou ik wel een keer door kunnen sturen... ...zodat je kunt kijken wat daaruit komt. Dat is eigenlijk alles wat ik ervan kan zeggen... ...dat je die notities niet, niet prettig vindt. Ja, dat snap ik wel. Want daar, als je wat anders doet, dan is je keuzepositie weg... ...en dan moet je weer die notitie dubbeltikken... ...en dan moet je de plek voor opzoeken waar je bezig was. Dus dat schiet gewoon echt niet op. Dus ik vind Pages tot nu toe nog steeds het beste alternatief. Misschien is er iemand in de chat die weet of er een goede andere simpele tekstverwerker is die dat echt heel veel gebruikt. Oké, okay, toen bleef het uh, stil. <laughs> nou ja, dan uh, zal het bij wat mij betreft K-Write blijven of toch uh, uh, stoeien met Pages. Je kunt wel een keer schrijven als je wil wat de problemen zijn die je met Pages hebt. Want ik werk daar toch met redelijk veel plezier mee eigenlijk. Oké, okay, dat waren de vragen die bij IAs e binnen waren gekomen. En dan gaan we wat mij betreft door met Nancy. Met haar eerste item. Even kijken hoor. Um, volgens mij kan ik het beste beginnen met de klok. 12, 12. Ik was ondertussen alweer bezig om uh, dat agenda verhaal op te lossen, maar daar had ik net ietsje meer tijd voor nodig. Um, even kijken hoor. Uh, klok. Um, Dirk zei tegen mij, maar er zit toch helemaal geen klok op de iPad. Nou, die zit er wel, dus wat ik even, laat ik ook eventjes horen dat hij erop zit. Oh, is staat wel erg zacht. Ik moet hem even iets harder zetten. Hoe zit dat ding? Zo. Um, Mail. Klok. klok. Beste resultaat. klik op klok. de klok. Wekker. Wijzig. Knop. Nou, ik heb hem direct op de, we op de wekker staan. Uh, ik zal een klein beetje vertellen hoe de klok opgebouwd is voor degene die het niet weet. Uh, bovenin, linksbovenin, zit een knop op dit moment wijzig, want ik zit in de wekker. En uh, rechtsbovenin zit een plusje. Uh, daar middenin, zeg maar, daartussen, daar, kan, uh, daar zie ik alle tijden. En onderin um, op de balk zit de wereldklok. De wereldklok. De wereldklok. De, de wekker. De wekker, stopwatch, stopwatch. Timer. En de timer, timer. 4 van 4, wereldklok, Als knop, 1 van 4, wereldklok, wereldklok, wijzig, knop, krijg ik de wereldklok. De wereldklok op zich is ook wel leuk, want hij spreekt wel de klokken uit, dus ik sta nu op de wereldklok en ik heb bijvoorbeeld Sydney ingesteld, hoe laat het daar is. Ik loop de wereldklok, Wereld, wereldklokken, Sydney, s'nachts, vandaag, 23 uur 19, knop. Hoor je dat het 23 uur 19 is in Sydney? Nou, um, wekker, ik ga even knop. naar de Wekker, want daar ging het uiteindelijk wekker, over. Wijzigknop. Ja, je hoort dat die recht eh, staat op de wijzigknop. Um, daar dubbel ik op. Wekker, Wekkers, koptrikst. Oké, okay, de Wekkers, nou op dit wekker, moment. 10 uur 27. Dus het is 10 uur 27, ik tik die aan. Wekker, wijzig Wekker, kop dan gaat een minuutje over, open en dan kan ik door heen lopen. Annuleer, wijzig wekker, bewaar, knop. Dus de bewaarknop. Annuleer, knop, herhaal, nooit. Herhaal, nooit. Geluid, de tiele is hij. Geluid, daar ga ik het vandaag over hebben. Daaronder vind ik nog snoe, op label, En de label, wekker. Geluid, de tiele is hij. Geluid, dat is hetgene wat je kunt instellen. Als ik daar op tik. Wekker, geluid. Koptekst. Secretita. Dan hoor ik. Uh, meer, tonen. Koop, koop meer tonen. Nou, dan kan ik nog uh, wat aan bijkopen. Nou, dat hoef ik niet. Nummers. Dan Coop hoor ik text. nummers die al uh, erin staan, zeg maar, die ik al een keer gebruikt heb of wat dan ook. Dennis. Geselecteerd. Kies een nummer. Aan het einde van het rijtje vind ik kies een nummer. Als ik daarop dubbeltik. tik. nummer. Nummer. Koptekst. Krijg ik een nieuw schermpje en daarin kan ik uh, doorlopen. Dus ik loop, ik veeg even met de pijl naar, naar met Knop. mijn vinger naar rechts. Uh, ik hoorde annuleerkrop. Nummers, En ik krijg hier allerlei nummers die in mijn bibliotheek staan. Venus, geselecteerd, kies een nummer, baltonen, marimbe, alarm, blaffen, Blues, Van, huid of glas. Nou je hoort, uh, dit zijn Engelse nummers. Um, onderin het lijstje zitten nog vier knoppen. Afspeellijst, de afspeellijst, top, artist, artiest, top, nummer, nummer top, album, Album. Top, vier, meer, en top, meer. Album, nummer, nou top, ik heb hem op nummers staan, dan geeft hij netjes de nummers weer die hier op deze iPad staan. Ik pak een nummer, bijvoorbeeld, nou wat zal ik eens pakken? Uh, blondie, Deni, Deni, de hoppa. Terug. Nou, die terug. vind ik goed, dus ik zeg terug. Wekker, wijzig wekker. Kopt als ik nu. Geluid, remis. Luister naar geluid, dan heeft hij hem als Deni de ingevuld. En vervolgens ga ik naar de bewaarknop die weer bovenin zit. Dus ik ga even naar links. Nooit. Sluitmelding, bewaarknop. En ik Wekkers, koptekst. Nu heb ik de, nie, de nie heb ik als uh, wekker ingesteld. Nou, wat, uh, dat, dat is leuk al dat dat kan. Maar nu wil ik uh, bijvoorbeeld op de... Uh, ik heb een stukje van een nummer, dat vind ik leuk. En dat wil ik zeg maar uit het nummer klik, uh, knippen. Dat gaan we doen op, in iTunes. Ik heb een Mac, dus een mini-Mac. Ik ga even kijken of jullie hem ook een beetje kunnen verstaan. Um, even kijken, de iTunes... Command 5 Oké okay. Voice aan iTunes iTunes venster Muziekabel rij hier van 4 Status Speel uw onderdeel af Wat ik heb gedaan is Ik ga naar de muziekbibliotheek Daar heb ik een nummer gekozen Daar heb ik klok gekozen Dat vond ik wel relevant Van Coldplay En ik ga even naar het nummer dat ik wil inkorten Werken met muziek Naam klux. Klux, kort, klaks. Nou, ik laat hem even horen zoals hij nu is. Oh. Weet u zeker dat u het geselecteerd Nu een venster. Klox, tekst. U bevindt zich maar meteen op de tekst. Nou, je hoorde dat hij in het begin, uh, zo'n zes seconden, uh, was het, uh, maakte hij een klein geluidje. Dat is een klokgeluidje, een opwindgeluidje. Uh, dat wil ik bijvoorbeeld weg hebben. Nou. Ik ga dat nummer opstaan, daar sta ik nu op. En ik druk op de command I, dat is voor de Mac zo. Ik weet niet wat de sneltoets is voor de. Uh, voor de nou ja, voor de Windows. Uh, maar dit brengt mij naar de cat Info. Dus ik zou ook de uh, snelmenu kunnen pakken en daar Toon Info kunnen kiezen. Ik druk op de command I: Toon Info, plaks, naam, artiest. Ja. Ja. Ja. Album, artiest, selectie vervangen. spatie, L. Oké. Okay. Oh. Uh, dit uh, schermpje is verdeeld in tabbladen. Um, met de Mac kan ik daar doorheen lopen en ik ga naar het tabblad opties. Info, video, dat sorteren, optiestap, 5 van 7. Ik activeer de opties. Druk in 5 van 7. En opties. als ik door deze opties heen loop, dan hoor ik daar de begintijd en de eindtijd. Soms in de ge ge plus, geen soort met muziek. Geen stem. Begintijd, uitgeschakeld aan kruisbak. Met een aankruisvakje. Die uh, schakel ik in. Dus ik... Ingeschakeld, begintijd, aankruisvak. Ik heb hem ingeschakeld en vervolgens uh, komt er een vakje na. 0, 0, 0. Inhoud geselecteerd, begintijd, bewerktekst. Ik hoor bewerktekst, dus ik kan het uh, vakje bewerken. Ik weet dat bijvoorbeeld op 0... Uh, U begint zich momenteel op een tekstveld. Op 6 tekst seconden... Op 6 seconden uh, stopt dat, uh, dat getik van die klok. Uh, en dat wil ik eruit hebben. Dus ik typ hier in 0. Selectie vervangen, 0. 0, 0. 0. 6. 0, Vervolgens 6. kan ik ook nog even doorlopen. eindtijd uitgeschakeld aan De eindtijd in te schakelen? Eindtijd aan kruisvak. 417488. Inhoud geselecteerd, eindtijd bewerktekst. Oké, okay, ik hoor je bewerktekst, dus kan direct typen. Ik zet deze even op uh, 2 minuten. Selectie dan moet ik wel 2, wakker zijn. Dubbele 0, 00. Oké. Okay. 0, 0. Nou, dan ga ik naar de OK-knop. OK Oké, OK, standaard knop. Nu een itemsvenster. Klocks, nu heb ik dat nummer aangepast en uh, wat ik heb gedaan is. Hij zet mij weer terug U op het. nummer. Op een een tabel, de... Hij zet me weer terug in iTunes. Hij heeft dat schermpje gesloten en als ik hem nu afspeel. Nou. Dat gaat weer goed vandaag, geloof ik. Um, dan op een tekstveld binnen een tabel. Om door de cellen in een tabel te navigeren. Dan maakt hij uh, het nummer korter. Uh, vervolgens uh, ga ik uh, op dat nummer staan en uh, dat ik heb ingekort. Dan ga ik weer met dat snelmenuutje, of uh, in het snelmenu bevindt zich ook een optie die ik nodig heb. Dus ik druk even op de snelmenu optie. Menu 16 onderdelen. En daar Speelklars, hoor ik. Kort, tooninfo. tooninfo was ik net in bezig. Beoordeling, subtoon en Haal album eerste de vraag, trek namelijk converteer. Stel aantal maanden afgemaakt versie voor A. aan. Uh, maak versie voor AAC aan. Dat moet ik uh, als volgende. Uh, schroffende... De vindt zich momenteel op een menuonderdeel. Om dit menuonderdeel te kiezen, drukt u op Ctrl-optie. Uh, moet ik deze optie kiezen, zodat hij hem kan omzetten naar uh, zeg maar, uh, een nieuw nummer. Dat korte nummer wat ik uh, ervan heb gemaakt. Ik geef een snel navigatie-error. Klokskort, En hij heeft een klokskort aangemaakt. Vervolgens kan ik eventueel, als klaxcourt. ik dat zou willen. Zou ik nog weer met die command i naar het info-tabblad kunnen gaan. En, uh, het, uh, op een en de naam kunnen aanpassen. Vervolgens ga ik uh, via de iTunes mijn uh, nummer importeren naar mijn iPad of mijn iPhone. En vervolgens kan ik hem als klok gebruiken als ik hem daar instel zoals ik dat net heb laten zien. Ik hoop dat het een beetje duidelijk was. Het uh, ging een beetje rommelig dus uh, ik hoop dat het te volgen was. Ik uh, laat even de mic los. Ja, in Windows is dat uh, heeft die, dacht ik, geen sneltoets en moet je gewoon je rechtermuistoets gebruiken om dat menu uh, open te trekken bij iTunes. Maar werkt het grofweg hetzelfde ook met die uh, uh, die tabbladen. Dan heb ik het optisch tabblad en die beginnen een eindtijd. Ik vind het wel een uh, stoel verhaal. Andere nog vragen? Goedemiddag uh, allemaal Roger hier. Ik was uh, ik even, het begin van het verhaal van mensen, die heb ik eigenlijk gemist. Um, uh, ze was bezig met de iPad. Ik heb even gemist um, hoe, uh, of het om een speciale app ging en of die alleen voor de iPad is of ook voor de iPhone. Nee, het is uh, geen aparte app. Uh, het is gewoon de app die uh, meegeleverd wordt, wordt in uh, de iOS. Ik weet niet of die al vanaf 5 erin zit. Uh, dat, dat zou ik even aan iemand anders over moeten laten, maar ik heb hier de iOS 6. Daar zit gewoon de klok in. Dus als ik uh, klok intyp uh, ...in mijn spotlight, dan krijg ik de klok tevoorschijn. En dan heb ik deze opties en uh, kan ik daar gebruik van maken. Oké, okay, volgens mij was dat de reden waarom ik riep dat er geen klok in zat. Want in 5 zit uh, volgens mij geen klok in de iPad. En dit kan in iOS 5 kan dit niet, uh, volgens mij. Want ik heb dit bij iOS 6 ook pas voor het eerst gezien. Uh, ik keek net ook even op mijn iPhone-klok... ...en zag dat dat uh, hier nu ook kon... ...en eerder had ik dat niet gezien... ...eerder had ik alleen, alleen maar die kooptonen ...en een lijstje van uh, door Apple volgebakken dingen. Dus ik denk dat dit nieuw is in iOS 6. Ja, dit is uh, nieuw in iOS 6. Maar omdat jij zei van de klok zit, zat niet in iOS 5... ...dus uh, dat, dat kan ik dus niet, niet meer nagaan... ...maar deze optie... ...van dat je zelf je geluidje of je uh, dingen kunt instellen... ...dat zit pas in iOS 6, dat klopt. Oké, okay, dan snap ik het gelukkig ook weer. Goed, nog verdere vragen? Ja, uh, Dirk en alle anderen. Uh, ik vind het zo mooi om bijvoorbeeld die horizon uh, dingetjes uh, wat je op de Orion Workbox dagelijks kan horen... En op de anders lezen de cd eens in de maand een uh, stuk of vijf van de hele maand. Hoe kan ik die op de iPhone uh, beluisteren? Zodat ik iedere dag gewoon via de iPhone horizon kan beluisteren. Heeft iemand daar een tip voor, voor mij? Vind je het goed dat we die doorschuiven naar uh, de vraag aan het eind van het vraaguur, Gunther? Het ging nu echt over vragen over die Wekker-app. Is goed, uh, Dirk. Ik vind het heel mooi van die Wekker-app, maar helaas heb ik nog iOS 4. Ja, op een gegeven moment, uh, ik had het daar van de week nog even met Astrid over, moet je toch wel een keer over naar iOS 6. Want er gaan natuurlijk gewoon apps komen die je wel hebben, die draaien uh, onder iOS 6. Wat Tom overigens vorige week daarover zei, was dat voor nee die week daarvoor alweer, dat iOS 6 wat minder soepel loopt op een 3GS vind ik wel meevallen. Uh, de HQ stem op een 3GS vind ik sowieso traag. Dus ik gebruik de vlakke stem. En die vlakke stem die stottert wel wat meer op een 3GS dan dat hij dat onder iOS de 5 deed. Oké, okay, dan ga ik verder door met um, mijn eerste item en dat is de VIA-app. Ik zet even de microfoon vast. Ja, dat is gelukt. Ik ga de VIA-app doen. En zoals gezegd, ik doe dat wel met iOS 6. En uh, ja, die heeft geen HQ-stem, dus ik heb weer boxjes aan de iPhone gehangen met één boxje vlak voor mijn snavel. En dan moet dat redelijk verstaanbaar zijn hoop ik. 9292. Oh, dat is te hard. Hey, 50 lange uiters. Via. Via. Um, Via is een app die uh, apps kan zoeken. Of die uh, apps worden gerate en, en neergezet en bediscussieerd. En VIA is geïnitieerd door de American Foundation of the Blind met een aantal partners. En de apps die hier neergezet zijn, die zijn gewoon toegankelijk. Tenminste dat uh, claimen zij, dus daar ga ik er maar van uit. Als ik VIA start, ik vind het overigens niet de meest snelle app van de hele wereld. En ook niet de meest stabiele, hij klapt er wel eens een keer uit op een 3GS. Het kan zijn dat dat met 4 gewoon beter gaat. Of met een iPhone 4. Dus nu moet ik even wachten tot hij zijn latest content opgehaald heeft. Ik ben niet zo goed in wachten eigenlijk, maar dus af en toe moet je dat. Oh, hallo, hoe komt hij nog? Ja, de vertrouwde hele boel, boel tikjes. Ik krijg een via koptekst. Je moet hier een account voor aanmaken. Dat kan bij, uh, dat doet hij als eerste moet je een naam en een wachtwoord opgeven. Het wachtwoord moet je twee keer geven. Wil je instituut Ik via koptekst. 84% wat via koptekst. Dan heb je een koptekst. Ik ga eerst dat scherm even doorlopen. Wil je instituut de Brill Institute recommended apps. Dus daar staat een lijstje van wat het uh, de Braille Institute te vinden. Search apps. Search apps. Dus dat is zoeken. Recently added apps. Recently added. Dus wat er pas bijgekomen is. App categories. App categories. Dus daar worden ze in categorieën neergezet. My apps. Suggest an app of make a comment. Suggest an app make a comment. Settings. Knop. Een settings en een refresh -knop. Logo. knop. En het logo, dat vinden zij weer belangrijk. Die aan of blind or nou, daar staat een verhaaltje wat inhoudt dat er heel veel apps zijn, maar dat het niet van tevoren duidelijk is of ze toegankelijk zijn ja of nee. Dus dat dat altijd apart bekeken moet worden. Ik ga eerst even naar de settings kijken. Settings. Knop. Ik klik hem dubbel. Settings. Knop. Terugknop 15.36 op 15.36. Terugknop. Ik krijg een keurige terugknop. Settings. Toptext. Nieuw profielen. Knop. My profile. Daar kun je dus je gebruikersnaam en wachtwoord veranderen. Fontsize. De font size. Om te kijken of. Uh, om een groter of kleiner te zetten. Geselecteerd. Hoofdletter is. Knop. 1 van 3. Dat zijn die font sizes. Hoofdletter van small, medium. En large. Sort apps by, dus sorteren. By rating, dus dat is wat anderen uh, voor een stem uitgebracht hebben. Of gesorteerd op prijs. Of je plaatjes moet laten zien. My apps setup, die doe ik even dubbeltikken. Optentie via selecte categorie's of de apps die ik eigenlijk wil die ik het aan trek in de my apps pagina. Daar zegt hij selecte de categorie's, de categorieën van de apps die je bijgehouden wil hebben in de my apps page, dus in de jouw applicaties deel. Selecte categorie's of de apps die ik wil. Oké, top. Die tik ik dubbel. My apps categorie's, invitation, top tekst. Dan kom ik in een lijstje van categorieën. Animals. Bobby ja, uh, AAC, uh, dieren, animals, braille. braille. Die kan ik dus dubbel tikken. Oh. Dan is je geselecteerd en dat wil dan zeggen dat bij My Apps, als daar in de braille categorie wat bij komt, dan komt die in My Apps te staan. En dit ding kan ook berichten versturen, dus ik neem aan dat hij mij dan een berichtje verstuurt. Ik ga terug naar de 86 procent niet op scouting op tekst. context. Accessibility, niet op settings, terugknop. Settings terugknop. Settings op, terugknop. Dat is uh, een lastige bijkomstigheid van IOS 6 wat hij hier doet. Er is een uh, voice-over-vorm ook al verschillende keren overgegaan. Eerst was het zo dat als die je vanuit een item uh, een nieuw scherm kreeg en je ging terug, dan kwam je terug op het item waar uh, je op gedubbeltikt had. Dat zijn ze bij Apple uh, vergeten om in iOS 6 ook te zetten. En daar kom je dus weer gewoon terug, ouderwets, linksbovenin op de home-knop. Dus ik moet nu even... ...schuidelknop, a tron knop, zon-initjes... Schakelknop, niet opzetten. Knop. Met de vingers weer naar My Apps setup. Oh, dat was tevens het laatste van dit scherm. Dus moet ik toch terug naar de home knop. Terugknop. Via context. Nou, dat is het insteldeel. Nu komt het zoekdeel. Braille Institute Recommended apps. Braille Institute Recommended Apps. Dus kijken wat die daarvan vinden. Search apps. Braille Institute. 1 of 3 wi wifi settings, knop. Refresh, knop. Hey. via Context, wel je instituut rekomen apps. Search apps, Wil je instituut rekomen apps. Hij hey, gaat er nu niet heen. Misschien dat ik niet goed dubbel tikte. Search apps, Wil je instituut via Context, Wil je instituut. Nee. hij. Hey. ...gaat dat niet doen. Dan zal ik hem van ellende even uit de afkiezer moeten gooien. Nee, ik heb hem dit vaker zien doen dat hij... ...niet helemaal wilde wat ik daar leuk in vond. De klok. kloak. En ik stap hem nog een keer. Dan zal ik wel weer moeten wachten. Via, via content. Dat hij de laatste content weer ophaalt. En dit zal nooit een app zijn die je dagelijks gebruikt denk ik. Maar het is natuurlijk wel leuk om gewoon apps te doorzoeken waar anderen al naar gekeken via hebben. Content. In het is jammer dat hij daar niet een percentage even bij geeft. Het is jammer dat hij daar niet een percentage even bij geeft. Via islorani latest dat content. In progres. Ik kijk even of ik internet heb hier. Oh, ze hebben voor het gemak ook de statusbalk weggehaald. Via islaning latest via. Nou, kom op ding. Via islorani in progres. Dus via islaning content. Misschien moet ik gewoon even rustig doen. En niet blijven tikken op dat ding. Nee, dit gaat gewoon niet gebeuren. Ik probeer het nog één keer. Mail, 16 nieuwe onderdelen. Via, demobiel <tossimus> Temo ML, 50 lange, via. Attentie, via, via, is test op content. Nou, oh, dan heb ik alleen niet uit de appkiezer gegooid. Misschien dat dit niet zo handig van mij was. Via, progres, via, recent weer Kijk, even kijken. Daar wilden we kijken, dus die tik ik dubbel. Ja, en waarom niet dat dan nu plotseling wel doet en net niet? Ik heb echt geen idee. Ik ga vegen, ik heb een home terugknop. Featured apps noemt hij ze hier, ik vind het prachtig. De Locktail Money Reader, daar zijn ze daar zeven van geschameerd. Er is ...hoofdwetter A, I, E, S, koppelteken, hoofdletter L, hoofdwetter A, comma, spatie. Ers, La, ik weet niet wat het is. Flexi Happy Typing, V. Flexi Happy Typing, nou als ik wil eens kijken wat dat is, dan tik ik dat bijvoorbeeld dubbel. En wat ze daar altijd per app hebben... Het is in orde Tolvio Selection in iTunes. Dit is de Download App-knop. Als je die dubbeltikt, zeggen ze dan ga je door naar iTunes en kun je de app kopen. Flexie, Happy Typing. Bicentalia. iTunes Rating. 4,5 sterren. Dat hij 4,5 sterren heeft in iTunes. iPhone slash iPod en iPad 0 euro. Categorie's. Welke categorieën dat ding zit? Dit is -of Komt de Download Details beloond naar een Images. Dan zegt hij. Dan zegt hij dat de eerste drie tapjes die ik tegen ga komen, die, die openen die hier. En dat zijn de omschrijving, een plaatje. En de derde weet ik niet meer uit mijn hoofd. En de discussions, dat zijn de discussies die over de app gaan op het forum. Dus dan ga je daarmee naar internet toe. Descriptie op. top, knop. Als ik die top. dubbeltik. Images top. top, De discussie top. We beginnen innovation, toekomst tot uitstieping, non-free tot drie, vijf vraagtekens. Gaan we zo een nieuwe predictieve tekst inboeken? De... Krijg je daar uh, de omschrijving en dat geldt dus voor al die vier tapjes: dat hij daar onder de taps uh, de, de bijbehorende tekst gaat geven. Ik ga heel even terug naar het vorige scherm. Het apps, terugknop. apps terugknop en dan ga ik nog een keer. Het home-terugknop. Suggest on-app slash make comment, Hier heb je die app categories en dan heb je weer dezelfde categories die je um, bij die MyPage setup kunt gebruiken. Dus als ik uh, dingen over reizen wil kijken bijvoorbeeld, heb ik hier vast wel een travel-categorie. -ca Accessibility. Accessibility. entertainment, ja, navigation mobility. Nou, laten we eens kijken, navigation en mobility. Navigation en Mobility. Navigation en Environmental Awareness. Environmental and wireless, dat is awareness, sorry. Dat is um, uh, je omgevingsdingen uh, oh. beleven. GPS. Nou, GPS vind ik leuk om te kijken. Dus dat is een soort subcategorie GPS. hier binnen. Navigation and Mobility. Terugknop. naar GPS, nu naar SolPol, 1,99€ 3 Wees, niveau Classic, 19,99€ Mid-Liter, free. En, en krijgen we van dat ik een aantal wel kende. Maar ik heb hier ook wel nieuwe dingen gezien. Bijvoorbeeld bij de spelletjes zag ik een, een memory spel voor blinden. En dat wist ik niet dat dat er was. Dus dit is weer een app erbij waarbij je kunt gaan zoeken en bladeren binnen toegankelijke apps. Navigation en mobility. Dan ga je Terugknop. terug. Categorie's. terug. Categorie's terug. En dan ga ik ook weer naar home terug. Home. Terugknop. En ik loop nog even naar my page toe. Via context. apps. MIAPS. MIAPS, sorry. Die gaat. Home. Terugknop. Kijk, dat soort hapelingen bedoel ik nou, dat je dat onder iOS 6 iets meer hebt dan onder iOS 5. Of hij gaat me er nu uitgooien, dat kan ook hoor. Die. Als u dat doet, dan ga ik niet meer terug nu. Ik moet nu wachten, wachten, wachten, wacht, wacht. Wat ik in zo'n geval altijd doe is even het geluid aan uitzetten. Om te kijken of ik die trilling nog voel voor het geluid. Nou dat is nu ook niet zo. Dus het kan ook zelfs zo zijn dat hij mijn hele iPhone heeft laten vastlopen. Dan probeer ik de home -knop nog even. Nee, daar lijkt het even niet meer te gebeuren. Oké, okay, dan uh, was dit het verhaal even over My Apps. Nogmaals, het zal niet een app zijn die je dagelijks gaat gebruiken. Maar het kan wel leuk zijn om daar berichten te krijgen als er toegankelijke apps uitkomen in de categorieën die jij leuk vindt. Oké, okay, vragen. Dan ga ik ondertussen kijken of ik dat gekke ding weer wakker kan krijgen. Ja, ik heb wel even een vraag. Um, want hoe heet die app en kun je dat spellen? Want uh, dat uh, is mij even ontgaan. Via, V-I-A. Oké, okay, bedankt. En ik had ook wat moeite om hem te vinden en toen zocht ik hem nog een keer en toen zag hij hem plotseling wel, dus ik weet niet wat daar uh, misging. Ah, oh, wacht, hij, hij denkt dat hij weer wakker is. Hm, hij moet nog wat dingen inhalen. Uh, nog verdere vragen? Oké, okay, dan uh, ga ik vragen of mens ons wil uh, inwijden in de geheimen van de assistive touch. Ja, ik zou proberen een beetje korter te houden, uh, een beetje sneller door het geheel te gaan. Um, assistive touch zit in instellingen. Instellingen. Je moet naar instellingen, dan naar algemeen. En in algemeen ga je naar toegankelijkheid, dus waar de voice-over onder andere ook zit. Ik dubbeltik erop. Instellingen, context. Daar vind ik inderdaad ook de voice-over en dat soort dingen meer. Als ik verder naar beneden uh, tocht, ga... fysiek en motor assistieve tocht. Kom uit. ik de Assistive knop. Touch tegen? Die staat nu uit. Ik ga hem aanzetten. Ik dubbeltik erop. Toeg. Instelling Assistieve Toeg. Uit. Er komt op, op Assistive Touch. En uh, daar zit een knop, zo'n schuifknop. Dus als ik dubbeltik gaat het schuifje om, dat, die, dat ik hem aan ga zetten. Assistieve Toeg. Oké. Okay. Instellingen. Koptekst. Ik blijf in hetzelfde veld. En ik ga naar beneden. En daar vind ik. Aangepaste gebaren. Aangepaste Koptext. bewaren. Gebaren, sorry. Twist. Ik heb even een testje aangemaakt. Test, test, test, uh, maar als ik verder doorloop, nieuw vind ik ook maak, maak nieuw gebaar aan. Maak nieuw gebaar aan. Dubbel tik ik. Nieuw gebaar. Annuleren knop. Oké, okay, dan kom ik op een, uh, een scherm waar ik een gebaar kan geven. Nou, als je allerlei voorbeelden gaat bekijken, dan zie je bijvoorbeeld dat ze een veegbeweging naar beneden doen met één vinger. Nou, die maak ik even aan. Gedeelte om aangepaste gebaren te maken. Ik ga in het gedeelte van aangepaste uh, uh, gebaar aan te maken staan en vervolgens mag ik hem maken. Dus ik zet mijn vinger neer, hou hem vast en ik veeg hem naar beneden. Dat is de gewone veegbeweging naar beneden met één vinger. En vervolgens zeg ik dat hij hem mag bewaren met de knop uh, rechtsbovenin. Op tekstveld, beweegbaar, naamgebaar. Vervolgens vraagt hij aan mij van, uh, wat, uh, hoe wil je je nieuwe gebaar noemen? Nou, ik noem hem even veeg. Hoofd. Ik. Ik. En ik bewaar Naar. hem. Nu, heb, ik, toeg. Een test. Grijs. nu heb je een aangepast bewaar, uh, gebaar een test en een aangepast veeg. veeg. Grijs. Okay. Ik ga nu uh, uit instellingen. Uh, zo. Wat ik nu heb aangemaakt is eigenlijk een veegbeweging naar beneden. Nou, je zou, tenminste, ik dacht eerst van uh, dit is een heel handig ding. Volgens mij dacht direct dat ook. Van hé, hey, weet je, uh, dan kan ik eigen gebaren aanmaken en dan kan ik er zelf wat aanhangen. Dat is niet helemaal waar. Uh, wat hij doet en waar die eigenlijk voor bedoeld is... is dat als je bijvoorbeeld een van de uh, vaststaande bewegingen... of een veegbeweging met één vinger of twee vingers of drie vingers... of dubbeltikken, als je dat niet kunt... ...door fysieke redenen of wat dan ook. Of dat je in dit geval uh, denkt, nou dat is wel handig. Uh, kun je die, dus de bestaande uh, uh, gestures, gebaren... ...kun je gebruiken om uh, automatisch te laten uitvoeren. Nou, ik heb die ene veeg met één vinger naar beneden heb ik gemaakt. Ik sta weer gewoon in mijn uh, veld. Wat er gebeurd is, omdat ik hem aan heb gezet... ...is dat er linksbovenin een knopje het voorschijn is gekomen. Assistieve toegmenu. As assistive touch... Uh, menu hoor je daar. Als ik daar uh, even kijk, hoor. Uh, op dubbeltik. Apparaat. Dan heb ik uh, vier opties. daar kan ik doorheen lopen. Uh, apparaat Apparat. hoor ik. Thuis. Thuis hoor ik. Nou, dat is de thuisknop. Dus als ik die niet uh, fysiek kan indrukken, kan ik deze dubbel tikken en dan uh, gaat die aan. Favorieten. Dan heb ik een favorieten. Kom ik zo op terug. Siri. Siri. Uh, nou, misschien gaan we daar nog wel eens over hebben, want er zit wel wat in om dat te gebruiken. Misschien voor de volgende keer iets. Het apparaat. Uh, het apparaat, als ik daarop dubbeltik, dan, hoor ik, dan hoor ik een aantal uh, functies die op het apparaat zitten. En die zou ik ook dus met deze, uh, op deze manier kunnen gebruiken. Nou, hij staat nu op geluid uit. Als ik er doorheen loop, hoor ik... Roteer Roteerscherm. Dat kan ik dus met als ik hierop dubbel klik. Vergrindel scherm. Kan ik hier, met, als ik dubbel klik. Volume omhoog. Volume omhoog. Volume omlaag. Volume omlaag. Meer. En ik heb nog meer. Als ik daarop klik. Schermafbeelding. Dan krijg ik schermafbeelding. Oftewel, dan kan hij een schermafbeelding maken. Zo'n klik-klik ding, hè. Uh, multitasken. Multitasken is naar die onderbalk waar je kan zien welke programma's er open staan. Die tegenwoordig ook in de iOS 6 is zo dat je dat uh, met uh, vier vingers omhoog vegen ook tevoorschijn krijgt. Hè. Um, schudden. Schudden is er één. Gebaren. En gebaren is er één. Um, en dan zit er altijd een optie terug zit erin. Terug. En dat betekent dat je terug in het menu kan. Berichten. Nou, hij heeft hem nu weer gesloten. Ik ga hem weer Assistieve openen. Uh, ik was net geëindigd in gebaren. Dat is eigenlijk hetzelfde als dat ik favorieten hier in het eerste scherm zou aantypen. Dat ga ik nu doen. Maak aangepast gebaar. Je hoort dat hij gaat staan op maak aangepast ge gebaar. Dus hier binnen zou ik ook nog een aangepast ge gebaar kunnen maken. Dus niet, hoef niet per se via instellingen dan maak aangepast ge gebaar. Hij heeft er altijd standaard al één aanstaan. Knepen. Een knijpbeweging. Dus uh, dat uh, twee vingers naar elkaar toe brengen. Die zit er dus standaard in. Dan heb ik Twist. test aangemaakt en ik heb vega aangemaakt. Als ik veeg nu uh, indruk, Vericht. dan is die nu actief. Wat ik nu in beeld ziet is eigenlijk een, een blauw rondje. Uh, doet het ertoe? Nou, niet echt helemaal. Vervolgens ga ik mijn vinger uh, zetten, zeg maar. Onder in, de, in het beeld van mijn iPad. Ga ik nu doen. mail. En wat hij doet, is eigenlijk die beweging, die veegbeweging naar beneden, gaat hij uitvoeren vanaf het punt waar ik mijn vinger heb neergezet. Dus dat is wat hij doet. Hij automatiseert eigenlijk die standaard bewegingen. Dat is hetgeen wat Assistive Touch kan uitvoeren. Um, dan, dat doe ik er gelijk maar even achterna aan, want voordat het allemaal zo blijft, even kijken. Dan is er een... zoekveld. Um, even kijken. Uit, uit. Beginscherm. Tegen. Geluid uit. Geluid is uit, terug. Apparaat. Oké. Okay. Kom. Dan. Hup. Gaat weg. Even deze. Beginscherm. G geluid is ingeschakeld. Ja, dat weet ik. Terug. Apparaat. Thuis. Thuis. Zoek. Zoek. Dan heb ik nog een ander appje gevonden. Dat heet Gesturematic. G-E-S-T-U-R-E. M-A-T-I-C. En die kan een beetje wat je zou verwachten dat er hiermee kon. Je kunt zelf gebaren aanmaken en daar taken aan hangen. Nou, dat heb ik geprobeerd. Involg aan de eind. Ik ga even de voiceover uit uitzetten. Adviezer. 1, 2, 3. Geselecteerd. Voice uit. Want hij doet het. Zo, hij is sowieso niet voor uh, VoiceOver toegankelijk. Dat is een beetje jammer. Eigenlijk heel jammer. Um, wat ik daar kan doen, is. Uh, ik kom in een veld waar ik. Wat, dit moet uit. Gester magic. Deze even sluiten. Ik kom in een zwart veld. bovenin zie ik een hartje staan. En rechtsonderin zie ik een plusje staan. Als ik in de rechter onderhoek mijn vinger neerzet op het plusje. En ik hou dat vast. Dan gaat hij tegen mij zeggen dat ik een, een, een gebaar kan tekenen. Nou, ik doe in dit geval doe ik even een... Ik zou een hartje kunnen doen. Ik zou een letter kunnen doen. Ik kan eigenlijk allerlei gebaren invoeren wat ik wil. Nou, ik ga een, een L zetten. Die maak ik en vervolgens uh, oops, klik ik weer op dat pijltje beneden in. En dan kan ik zeggen dat ik er iets aan ga hangen. Ik moet er, denk ik, eentje verwijderen. Ik heb er te veel. In de gratis versie kun je er drie aanmaken: drie chestjes. Ik heb hier al drie, drie aangemaakt, dus die moet ik er even uitgooien, want anders gaat het verkeerd. Oké, okay, ik ga jullie even vertellen wat je aan die gestures kunt hangen of aan die gebaren kunt hangen. Je kunt er een website mee openen, dus dan geef je de URL, oftewel het adres van de website. Je kan een e-mail, een kant-en-klare e-mail, versturen met een gebaar. Daar kan je alvast de, de na wie je hem wil sturen, het onderwerp en dat soort dingen kun je alvast invullen. Je kunt zelfs een gedeelte van de... Een boodschap uh, al invullen. Dus ik maak een S'je en hij uh, ze, uh, maakt gelijk dat e-mailtje klaar. Ik hoef vervolgens alleen maar te zeggen dat hij hem moet versturen. Um, ik kan hem eventueel ook nog bijwerken dat e-mailtje als ik dat zou willen. Maar dat is direct. Um, dan kan ik nog in Google Maps kan ik uh, nog een bepaalde plek uh, bijvoorbeeld aanwijzen en dat hij dat opent. Ik kan een um, een maken, een telefoonnummer uh, laten draaien en dat hij dat direct gaat uitvoeren. Uh, een smsje. Um, Facebook, als dat geïnstalleerd is op je iPad, iPhone. Twitter um, kan ik doen. Ik kan een Skype-call maken, oftewel een Skype-telefoongesprekje uh, of een gesprek maken. Uh, eBay, Apigo, Notebook, nou ik weet niet wat het is, maar Kindle zit erin, Tumblr zit erin, Evernote zit erin. Atomic Browser en Shazam en um, nou dus het ligt een beetje aan de, aan de, hoe noem je dat, aan de app of die een bepaald schema in zich heeft of dit gaat werken voor andere zaken dan welke we nu hier netjes in een rijtje hebben staan. Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is. Um, ja, hij is niet toegankelijk. Um, voor een andere doelgroep zou het misschien handig zijn uh, en je kunt ze een paar gebaren aanmaken. Voor de gratis versie zijn het er drie. Wil je er meer, dan is het 79 cent. Ja, zeker wel vragen. Uh, die gebaren kun je neem ik aan alleen maar uitvoeren als je de app gestart hebt. Dus dan zou ik de app kunnen starten, voice-over even uitzetten een gebaar maken en dan voice-over weer aanzetten. Of is dat een verkeerde interpretatie? Nee, dat kan inderdaad. Ja, dan kan het op zich wel een manier zijn om, uh, om, om dingen snel te doen. En voor slechtziende kan dat natuurlijk gewoon wel. Als we, uh, neem ik aan, met vergroting werken. Ja, wel, dat weet je natuurlijk ook niet. Maar... Nou, ik vind het wel een, een leuke app. Het is nou jammer dat die niet toegankelijk is. Maar het is wel leuk om te zien uh, welke kant je op kunt met, uh, uh, met zo'n iPhone. En dat dus ook dit soort dingen gewoon mogelijk is. Wat je zei over Siri, trouwens, dat is denk ik wel waar, dat een keer naar moeten kijken. Maar voor zover ik weet is dat uh, alleen nog maar in het Engels. Uh, misschien dat hij begin volgend jaar in het Nederlands uitkomt. Daar doen ze allemaal heel geheimzinnig over en het is echt nog niet duidelijk of dat überhaupt gebeurt. Nou oké, okay, laten we gewoon Siri voor de, voor de volgende keer uh, erop zetten. En misschien dat jij wel een aardig verhaal over Syrië kunt houden daarvoor. Andere nog vragen? Oké, okay, dan ga ik verder met... Uh, V-Dictation en zet even de microfoon vast. Even kijken. V-Dictation is een van de weer zoveelste spraakdingen. Maar hij is, ik vind hem heel mooi en hij kan mij ook verstaan. Dat is wel heel bijzonder. Want die meeste dingen maakt hij er helemaal niks van. Als je het gekke ding start... En hij heet in de App Store heet hij Voice Dictation en niet V-Dictation. En ook in de app zelf noemen ze hem heel veel regelmatig Voice Dictation. Waarom ze dat nou doen en door elkaar haasten, snap ik niet helemaal. Ik doe hem dubbeltikken. Oh. Goed dubbel tikken blijft moeilijk. Als je hem de eerste keer start moet je een taal kiezen. En dat is hetzelfde als dat je nu naar instellingen gaat. Vondsdiktasel. 259 listknop. Daar heb je een 259 listknop. Dat is linksboven is zit hij. En daar heb je kies je taal. Knop. Nou, ik heb dit ge ge ge gekozen. Ik annuleer hem in dit geval, het staan gewoon hele bergtalen. Het gebruikelijke rij rijtje eigenlijk. dictation. 259 list. Ik ga naar rechts vegen. Knop. Record slash stop recording. Knop. Dat is eigenlijk alles. Hij heeft een previous knop en een record slash stop recording knop. Pref. knop. Die Pref knop zijn zijn instellingen. Context. Waarom dat Pref heet weet ik niet. Ik veeg even naar rechts toe. Gerecht, Knop. Algemeen. Algemene instellingen. Ook daar kun je je taal nog even instellen. Dat is als je vijf seconden stil bent, dat hij dan automatisch einde spraak doet. Nou, die staat uit. Of die een geluidje moet maken, dat staat nu aan. Sociale netwerken, Afmelden van Facebook en Twitter. Afmelden Facebook en Twitter. Dus je kunt daar je account in stoppen en dan. Uh, iets inspreken en dat naar Twitter sturen. Support. Context. Neem contact met ons op. Help. Over ons. Nou, dat zijn de gewone dingen. Support, help en over ons. Ik ga met Greet terug naar... Greet, het... Knop. Basisscherm van de app. 209 <tus> knop. Nou heb ik de iPhone nog boxje staan, dus ik weet niet of hij het nu doet. Context. Pref. Ik doe hem dubbeltikken hier. Re Record slash stop recording. Knop. En dan maakt hij een uh, piepje en dan kan ik gaan praten. Record slash stop. Dit is. Oh. R. Vreda topple with Tosh Beach server. Vreda topple with. Oké. Okay. Knop. Natuurlijk. Volgens dit tasel. Record slash televisie ml 3G. 16 UZ. 3G. Hij denkt dat ik nu geen internet heb. Dat ga ik dan even regelen. De GDL, VL, Adenbiel, nee, ik geef even VGDL, de... Mike vrij, ik loop even naar beneden. Nou, misschien kan ik dan even de vraag beantwoorden van de agenda. Um, de vraag was om verschillende agendas aan te maken. Ik weet niet of dit het goede antwoord is, maar dit is eigenlijk ook wat ik bedacht... ...is dat je eigenlijk de kleuren niet hoeft te weten. Maar als, uh, als dat niet de bedoeling is zoals ik het nu doe... ...dan hoor ik het graag terug. Um, 1, 2, 3. Voiceover. over. Voice -over. Liggerend. Agenda. Liggend. Agenda. Agenda. Nieuwe agenda. Koptekst. Oké, okay, wat je kunt doen is... Uh, ...in de agenda... Nieuwe agenda. koptekst. Verschillende agenda's aanmaken en inderdaad een kleurtje aanhangen. Maar wat, uh, wat daar Aan natuurlijk uur. ook gebeurt... Wijzige agendas... Context. Is dat ik uh, die agenda uh, kleurtjes kan geven, die verschillende agendas een kleurtje kan geven. Maar ik kan ook natuurlijk een andere naam aangeven. Ik ga even naar... Ik zeg even in verreed. Oké. Sluit melding. Oké. Okay. Wat ik ga agendas. doen is even de agenda erbij pakken. Links bovenin vind ik direct een, uh, een knop die heet agenda. Agendas. Daar dubbeltik ik op. Don't um, agendas. Dan staan hier een hele rij met alle agenda's die ik heb en toon alle agenda's staat bovenin. Ik ga naar de knop wijzig. Uh, als wijzig. Knop. Naar rechts veeg kom ik die vanzelf tegen. Gereed. Ik druk op uh, wijzig en ik krijg een nieuw schermpje. Daarin komt de optie voor voeg, voeg agenda, agenda toe. toe. Um, die ga ik even toevoegen. Takt nieuwe agenda. Koptekst. Hij gaat op de koptekst aan. Uiteindelijk kom Bewege ik in de... In in de agenda naam, die geef ik een aparte uh, naam. Dus uh, deze is bijvoorbeeld de agenda voor ons allebei. Die noem ik agenda. Agenda. Voor. Of. Van. van. allebei. Bij. Nou, vervolgens kan ik er een kleurtje aan geven. Dus als ik doorloop met de pijl naar rechts. Geel. Ik maak hem geel. Ik ga naar de, weer naar boven, dus met mijn veegbeweging naar links, Gereed, totdat ik de gereedknop dom. tegenkom. Wijzig agendas. En trixt. dit heb ik drie keer gedaan. Nu heb ik het, agenda van jou. een agenda van jou. die is groen. Agenda van mij. Die is blauw. Agenda van allebei. Die is geel. Nou, um, wat ik hier kan doen, is als ik er op dubbeltik... Wijzig agenda. op oh, tekst. Annuleer. annuleer. Wezig agendas. Ik zeg hier gereed, gereed sorry. Klopt, kom Vervolgens kom ik weer in, in het beginscherm. Daar staat, toon alle agendas. Met andere woorden, alle agendas zijn nu zichtbaar in de kalenderweergave. Als ik hier nu op agenda van agenda jou zeg. Agenda van jou. Uh, Die wil ik niet zien. Dan dubbel tik ik daarop. En dan gaat er een agenda vinkje weg. Agenda van jou. Weg. Dat zegt hij niet. Dat vind ik ook een beetje raar. Maar nu is agenda van jou eigenlijk niet meer zichtbaar in de in, het agenda, ...in de agenda weergaven. Zo kan ik dus zelf aanzetten welke agenda ik zou willen zien. Ik agenda denk dat je het van hiermee kan oplossen... Agenda ...door te selecteren welke agenda je wilt zien. Dus dan hoef je uiteindelijk de kleuren niet te zien. Maar ja, dat... Uh, Gereed. Als dat niet de oplossing Wezig. is, dan hoor ik dat Ze. graag. Gereed. Uh, hopelijk is Dirk ondertussen terug. Uh, Dirk was er weer even. Ben je er weer, Dirk? Uh, blijkbaar heeft hij wat probleempjes. Um, misschien kunnen we alvast beginnen met de vragen, want het wordt al laat. Um, zijn de vragen tips van jullie kant? Volgens mij waren er wat vragen naar, uh, naar achteren geschoven. Kan iemand mij nog even herinneren welke dat waren? Anders heb ik nogal even een opmerking over de. Oh, er komt iets met, uh, over de horizon, zie ik, hoor ik. Uh, nee, ik wou even een opmerking maken over, de, over de, de, de, dit programma, deze plugin waar we, waar we mee bezig zijn om te checken. Ik merk ook iets raars. Het is namelijk zo dat je de functietoets F6, F7, F8 en F9 kunt gebruiken om respectievelijk naar het browservenster, uh, de, de gebruikerslijst. De ch chathistorie op het maken van een chat te gaan. Uh, en als je op F9 drukt, nu bij mij, dan is het zo dat hij dus ineens op een soort tabblad komt te staan. Algemene chat, maar ik kom helemaal niet op, op geen enkele manier meer in dat invoerveld terecht. Dus ook bij mij doet hij raar. Uh, Bruno, um, uh, ik heb de app niet op mijn uh, iPad staan, dus ik kan je daar niet bij helpen. Um, ik kijk even of Dirk er weer is. Nou, dat gaat niet zozeer over de app, dat gaat over het uh, Windows-pluginnetje... Uh, ...waar Astrid en iemand anders, weet niet meer wie, ook problemen mee hadden. Astrid kon helemaal geen uh, gegevens meer benaderen van wie er aanwezig waren enzovoort. En uh, nou ja, uh, dat, uh, dat kan ik dus nog wel. Uh, ik zeg het overigens wel fout, want F9 is voor de chathistorie en F8 is om een chatje te maken... En die F8 die doet het bij mij dus niet goed, die komt, uh, dan land ik met mijn cursor ergens waar ik niets kan. En ik kan ook niet meer op tab drukken dan dat helpt allemaal niet, dus er is iets seks met die plugin. Oké, okay, ik begrijp waar je het over hebt. Je hebt het over de, de plugin van de, deze voice chat uiteindelijk. Uh, daar kun je niet meer uh, op de F8 drukken en dan kom je niet meer in het scherm waar je wil zijn, zeg maar. Uh, Oké, okay, ik kijk er eventjes naar. Uh... Dirk werk zou er weer moeten zijn overigens, maar... Uh... Ja, hoort hij ons, kan hij praten, dat is de hand. Ik kan praten, maar ik weet niet of ik verstaanbaar ben. Rik, je bent wel verstaanbaar, maar om even op die uh, plugin in in te haken van Nancy. Af en toe staat op de Braille-leesregel ook van uh, wachten totdat iemand aan het spreken is, terwijl dat er iemand aan het praten is. En af en toe dan merk ik ook dat, dan denk ik hij is vrij, dus ik wil de microfoon indrukken. En dan kan dat ook niet, want dan werkt dat ook niet. Is dat, heeft dat misschien iets met de internetverbinding te maken die misschien uh, slecht werkt? Nou, dat verhaaltje over uh, dat je op je leesregel ziet uh, dat die vrij zou zijn en er toch iemand aan het praten is. Dat is een al jaren bekende bug. Die is ook al in het Freedom Scientific vraag nu al meerdere keren langsgekomen. Het is zo dat als jij even op de controltoets drukt, ergens in het, uh, een van de chatdeelnemers, terwijl er iemand aan het praten is dan valt op alle pc's ineens die tekst weg van wie er aan het spreken was. Dat, uh, dat is een bug. Maar ja, ook zoals bij de, bij de app van, van, uh, van uh, de PC Conference. Ze schijnen toch niet zo heel erg uh, ja, geïnteresseerd te zijn in het oplossen van dit soort rare bugjes. Dat, uh, dat, uh, ja, dat gebeurt gewoon kennelijk niet, want uh, ja, het is al jaren zo. Ja, toch is dat heel jammer. We zullen nog eens een keer bij ze klagen, want uh, ik heb ze er wordt goed voor betaald, dus... Uh... Dan mag je er best wat tegenover zetten. Uh, die F7, F8 doen bij mij trouwens wel. F7 springt inderdaad naar die boomstructuur toe. Of een van die toetsen springt naar die boomstructuur. En die chat uh, dat werkt gewoon niet. Dus dat uh, weet ik ook niet wat daar aan de hand is. Uh, ik check nog even of ik... Uh ...nog live ben en dan ga ik nog even met dat mooie spraakding aan de gang. Ja, je bent nog helemaal goed te horen, Dirk. En wat dat betreft vroeg ik me af of je ooit overwogen hebt om eens een keer een boek te doen met, met Cello. Want uh, dat werkt volgens mij een stuk stabieler. Ja, dat zou op zich zou dat, zou dat kunnen, maar daar kun je geloof ik wel door elkaar praten, of niet? Nee, je kunt daar niet door elkaar praten. Of kan het zo zijn dat als iemand aan het praten is en dan gaat een ander praten, dat je de andere dan spontaan wegdrukt? Dat zou kunnen, maar je kunt niet door elkaar praten. Het is ook zo'n, uh, het heet ook cello walkie-talkie. Het is zowel voor de pc als voor de iPhone beschikbaar. En je kunt ook aan beide kanten de spraak uh, vastzetten. Uh, dus je kan ook uh, demonstraties doen. Alleen ja, als ieder willekeurig ander dan weer jou eruit kan drukken, dat is natuurlijk ook niet zo handig. Hoewel ik wel het gevoel heb dat we hier wel gedisciplineerd genoeg zijn om dat niet te doen. Maar goed, het kan wel eens lastig zijn als je er een vervelende klier tussen hebt. Ja, dat weet je zeker niet. Uh, we kunnen er gewoon eens naar kijken of er alternatieven zijn om, uh, om de chat daarheen te schuiven. Kijk, dit is een, uh, een, een goed betaald alternatief en dat is op zich geen probleem om daarvoor te betalen. Maar dan moet je wel doen wat, uh, waar die vraag genomen is. Oké, okay, ik pak even de mic en dan ga ik kijken of het spraakprogramma nu zijn spraakserver kan vinden. Kijk, dat is wat ik graag hoor. Derek is talking. Kijk of jij ook denkt dat we nog internet hebben. Geloof, dit geloof je gewoon niet. Uh, wat een iPhone doet is al het netwerkverkeer onder de 30%, dat kapt hij gewoon af. Dus als onze modem... Even onder die 30% komt, dan is hij die verbinding kwijt, geloof ik. Even kijken, we gaan met goede hoop aan de gang. De dictation. Volgens dictation. Volgens dictation. Record slash stop recording. Re Record slash stop recording. Record slash stop. Dit is een test van Dirk van der Velden op vrijdagmiddag. Ik zit op een bureaustoel en kijk even naar buiten het regent dat het giet. De deur is gesloten, de koffie is op. Eigenlijk is het al bijna einde vragenuur. Zo, dan is hij gestopt. Even kijken, dan komt hij met een boksje op die het volgende mail sturen naar: tekst bewerken, e-mail, SMS-MSI-Message. Knop, Facebook en Twitter. Knop. Kopje, knop. En kopieer naar het klembord. Ik ga eerst even de tekst bewerken. Mail, Sturen, bewerken Die tik ik dubbel. Textveld. En dan kom ik in een tekstveld. Anuleer, waar ik de tekst gewoon kan bewerken. En het ging er even om dat de rotor daar niet zou werken. Nou dat doet hij volgens mij wel. Dit is een test van werk van Weerveld. op vrijdagmiddag. Ik zit op een bureaustoel en kijk even naar buiten. Het regent tot het Gietenbeur is gesloten. De koffie is op. Eigenlijk is het al bijna rende vragen en dan ging het voetbalveld. Nou, dat laatste, daar ging hij de mist in. Maar voor de rest vond ik het eigenlijk heel erg acceptabel. Ja. Uh, en de testen die ik tot nu toe gedaan heb, is dit het beste wat ik uh, eigenlijk ooit heb gezien. Uh, ik kan hier ook nog een aantal leuke knoppen, heb ik hier. Verlaag en verhoog. Daarmee kan ik de letters groter en kleiner maken. Verhoog. Knop. Tap to continue dictation. Knop. Tap to continue dictation. Dus ik kan verder praten. Uh, dan zou het er achteraan moeten komen. Verwijder. Knop. En ik kan een verwijderknop doen om um, de tekstveld leeg te maken. Dat vraagt hij dan nog een keer. En hier heb ik gewoon een toetsenbordje eronder. Ik loop even nog terug naar het tekstveld om te laten zien dat hij... Die... Rotort echt Dit is een test van Dirk van der Velden. Rotort echt doet. Ik draai. Hij is bewerkbaar, dus ik kan u de rotor naar woorden draaien. Woorden. Dit is een test van Dirk van der Velden op vrijdagmiddag. Ik zit op het bureau. En ik doe hem dubbel tikken. Volgend punt aan begin. Dit is een test van Dirk van der Velden op vrijdagmiddag. Ik zit op een bureau. Voor... Nou, volgens mij doet hij dat keurig. De tekens. De Spatie, ik, spatie, spatie spatie spatie. Ik zie niet het probleem wat ze hadden bij die um, bij die rotor. Ga ik nog even. Vela. Tap toe continu, dit Tap to continue. Ik doe hem dubbel tikken. Geselecteerd. Deze tekst moet achter de vorige komen en zal de afsluiting vormen van bijna het afgesloten vragenuur. Ik dubbeltik weer. Nou, dat doet hij dan even niet. Dat moet je even schuldig blijven. Ik ga dit toch ook even op een iPhone 4 proberen. Of dat nou. Uh, of dit nu. Dit, dit slechte gedrag van die apps. Of dat nou een. Uh, een iPhone 3 is. Die dit gewoon echt niet meer aan kan. Dat iOS 6. Want. Ik merk wel een minder, mindere stabiliteit. Niet dat die gewoon trager wordt. Maar dat die gewoon minder stabiel is. Kijk nu. Of misschien moest je wel heel lang nadenken. Met de server. Confirmatie. Wilt u het tekstveld Annuleer. Oké. Okay. Annuleren. Nee, ik wil ben... hem helemaal niet. Ik Kijken wat nu in het tekstveld staat. Tekst bewerken. Koptekst. Tek. Knop. Verlag. Knop. Verhoog. Dat to continu. Verlag. Knop. Tek. Knop. Verlag. Tekst bewerken. Koptekst. Scoren dit is een vriendin zetten. Verwijder. Knop. Tekstveld. bewerken. Tekenmodus. Dit is een test van werk van weer Velden op vrijdagmiddag. Ik zit op een bureaustoel en kijk even naar buiten. Deze tekst moet achter de voren gekomen. En zonder afsluiting vormen van bijna hebt afgesloten vragen. Ik nu is D, de, is deel, is deel, is dat knippel. <tie> dat laatste, dat laatste maakte hij gewoon bagger van toen ik mijn iPhone uh, verder van me af had en aan het rondtikken was. Oké, okay, dit is even het verhaal over uh, V-Dictation. Um, ja, nogmaals, ik vind het een mooie app. En ik ga hem misschien zelfs wel gebruiken. En dat had ik tot nu toe nog niet bij apps. En ik denk als ik rustig praat dat hij dat dan helemaal goed gaat doen. Ik geef de microfoon vijf voor vragen. En dan kunnen we door eventueel naar het, uh, de vragen die uit de chat komen. De pref knop die je had, dat is niet van uh, naar voren gegaan, maar dat is van preferences. Uh, daar had je een vraag over. Oh, die had ik niet bedacht. Ik had inderdaad daar gedacht aan vorige, maar hij kan natuurlijk ook van preferences zijn. Ja, dankjewel. Um, ik weet niet of ik nou al aan de beurt ben, maar het hebt over vragen. Het lijkt me heel handig om bijvoorbeeld, als daar een app voor is, die Horizon app. Zodat je niet vast zit thuis aan de Orion webbox, maar dat je dus gewoon waar je staat, of je nou op de bus staat te wachten of waar dan ook, gewoon iedere dag uh, Horizon kan beluisteren. Ik weet niet of je gelezen hebt wat Anka in de chat heeft geschreven. Die heeft gezegd uh, je kunt de Horizon bereiken op twee manieren. Via de site van de NVBS onder uh, Horizon Extra en bij de orionbackbox.org. Dat had ik niet gelezen want uh, ook die chat... Dat chatvenster, dat krijg ik niet als ik rondtap. Dan werkt dat bij mij niet. Dus uh, ik heb net wel geprobeerd. F7, dat wil wel. Kom ik dan met F8 in dat chatvenster? Ja, dat is uh, F... Ik zal het nog een keer roepen. F6 is uh, de, de, de browser. Dus uh, dat, dat uh, Blink Magazine staat er hier volgens mij op. F7 is de gebruikerslijst. F8 is de chathistorie, chatgeschiedenis. Dus daar kan je ook precies zien, dat vind ik trouwens een beetje gek dat ze dat daarin vermelden, maar goed, dat zei zo wie er komt en wie er gaat, want daar staan er meestal heel veel op de regeltjes van. En daar staat inderdaad ook dat chatje over uh, Horizon. En met F9, en dat zei ik dus net dat dat bij mij ook weer niet werkte, zou je zelf in het veld moeten komen waar je een chatje kunt gaan typen. Nee, dat is inderdaad een beetje rommelig wat daar gebeurt. Dat, dat, dat kan echt veel beter. Want ik kom wel in een chat ding, maar daar zie ik dat een, een leeg veld is dat, dus dat uh, schiet niet echt op. Was het antwoord wat uh, Nancy gaf duidelijk genoeg trouwens, uh, um, Gunther? Uh, ja, maar ik heb inderdaad hetzelfde bij jou. Je komt als je op F8 drukt in een leeg veldje waar van alles staat. Ik, het enige wat ik hier kan vinden is orionwebbox.org, maar helemaal geen chatje of wat dan ook. Dus uh, ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik heb wel eens uh, gemerkt dat het beter werkte dan nu. Dat is op zich wel raar, want het is wel dezelfde pluk in. Die, kan, die kunnen ze niet zomaar verversen op jouw machine. Um, dan ga ik ons een keer naar Spuren samen met mensen als we gewoon allebei uh, alleen maar in de chat zijn. Dat hoeft niet nu verder uitgestonderd te worden wat mij betreft. Mijn vraag aan jouw bunter is, het, heb je het antwoord wat je wilde voor het afluisteren van die Horizon? Orionwebbox.org heb ik begrepen en op de site van NVBS. Nou, die ga ik dan eventjes toevoegen op een iPhone. Realiseer je wel dat als je dat via je mobiele netwerk gaat doen, dat het nogal wat dataverkeer oplevert. Ik weet niet hoe hard die streams gaan. Maar dat moet minimaal, dacht ik, 11k per seconde zijn om dat een beetje leuk hoorbaar te houden. Dus als jij dan een minuut luistert, is dat 60-11k. Uh, dus dat is dan ruim 600k. En dat is dus als je 500 MB hebt, is dat uh, bij wijze van spreken al. Ja, 1, 1, 2, 3, 4, 5 MB ben je dus gewoon heel erg snel door in, uh, in een paar minuten. Nou Dirk, uh, alvast bedankt voor de waarschuwing. Want dat heb ik uh, ook weer gehad met bijvoorbeeld op het. Uh, ...thuisnetwerk... Uh, uh, ...dat ik een uitzending bijvoorbeeld van tv beluister... ...en in één keer valt hij uit. En daarna uh, begint hij weer... ...en dan valt hij weer uit. Dus dan denk ik van nou, wat zou het toch zijn als ik dat... Uh, ...niet op het wifi-netwerk, als ik dat gewoon op 3G ga beluisteren... Dan, ...dan gaat dat volgens mij heel erg hard met de dataverbinding. Ja, dat moet je helemaal niet op 3G doen. Dat, dat is echt... echt, uh, ...zeker niet met filmpjes, want die gaan nog, uh, nog drie keer, vier keer zo hard. Dat, dat wil je echt niet, uh, niet meemaken wat mij betreft. Oké, okay, zijn er nog andere vragen of opmerkingen uit de chat gekomen? Ja, ik wilde even iets uh, melden over uh, deze uh, lever. Ik heb problemen gehad uh, met het uh, downloaden van een boek dat twee cd's heeft. Uh, ik, vroeg me, ik heb me al eens afgevraagd hoe dat gaat. Maar uh, dat, dat ging dus aanvankelijk helemaal niet. Ik weet niet, uh, de, hoe heet het loket... Dat het geen loket meer heet, maar goed. Die zei er tegen mij, ja, kijk maar op je boebelplank, nu staat hij er. Ik heb nog niet gekeken daar, dat zal wel. Maar uh, toen kwam ik erachter dat hij uh, dus uh, twee cd's had en dat dat waarschijnlijk het probleem was. Maar wat is het vervelende, als je een fout krijgt bij de Daisy lezer die niet iets wil downloaden... Dan kom je niet meer weg. Want um, dan kun je een paar dingen doen. Je kan op, opnieuw, probeer opnieuw. Dat kan. Dat helpt niks, want dan gebeurt het weer. Je kan ook zeggen van, uh, nou stuur die fout maar. Dan, gaat die, dan kun je hem naar Dedicon sturen. Dat gaat wel. Maar je komt er niet uit. Dus de enige manier om uit de... Uh, ja, je kan de laser afsluiten met de home-toets. Maar als je hem dan weer opstaat, zit je weer in, die, in diezelfde fout. Dus het enige wat dan helpt, dat is... Uh, uit de kiezer halen en opnieuw opstarten, dan is het probleem voorbij. Maar ik vind het een behoorlijke bug. Ja, ik denk dat bij ieder scherm of iedere uh, minimaal een annuleren button moet zitten. En zeker bij schermen die automatisch uh, opkomen. En daarna is het denk ik ook zo, als je de fout doorgestuurd hebt, dat je gewoon uit dat scherm moet gaan. Verder vind ik het nog steeds overigens wel een heel aardig programma hoor, die deze lezer. En ik gebruik hem met uh, ja, toch wel veel plezier. En boeken van twee cd's ondersteunen ze helemaal niet streaming volgens mij. Dus het, het, ik ben erg benieuwd hoe dat nou op jouw boekenblank erbij staat. En wat ze daarvan uh, van gemaakt hebben. Nou, ik zal het bekijken, want ik heb, uh, ze, het loket heeft het me gisteren gezegd, maar ik heb nog niet gekeken. Maar ik meld dat nog wel. Oké. Okay. Is er nog iemand die wat spannends beleefd heeft uh, op iPhone-gebied? Ja, ik had nog misschien wel even een tipje. Maar volgens mij heb ik het zelfs onder uh, iOS 5 wel eens een keer gehad. Maar uh, wat ik van de week een keer had, was dat ik een mailtje wilde schrijven. En dat ik toen in alle velden waar ik kwam, uh, die bewerkbaar waren, geen toetsenbord meer had. En er was ook geen toetsenbord aangesloten of zo. En er was niet eens bluetooth, uh, stond niet eens aan. Dus dat kon natuurlijk niet zijn. Maar er kwam geen toetsenbord. Het enige wat daartegen geholpen heeft, en dat is wel vaker zo, is het herstarten van de iPhone. Maar uh, ja, ik weet niet of dit een bekende bug is, maar ik had het van de week. Ja, ik heb mooit wel eens vaker gezien. En uh, je kunt hem herstarten. Wat je ook kunt doen is een keer een 5-6 snel op die uh, vergrendeltoets drukken. Dat is een soort soft reset, daar is die veel sneller van terug. Dan is hij met uh, nou een half minuut of zo is die dan terug. Oké, okay, dat is ook een goede tip. Die ga ik eens uh, proberen. Ik weet niet of die voor een pet werkt, overigens, maar voor een iPhone wel. Goed, tenzij iemand nog iets te roepen heeft op de valreep, ga ik uh, stoppen met de voice chat en zijn we er volgende week weer terug. Ik wacht nog even voor de valreep en is er iemand? dan wens ik jullie van een goed weekend. En dat zal wel een regenachtig weekend worden, maar maak er wat gezelligs van.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 Boom.